Dan net wel met het NOS-journaal. Saab maakt bij de presentatie van de halfjaarscijfers. De presentatie van de cijfers werd vorige week uitgesteld zonder opgaaf van redenen. De productie van Saab werd in april voor de eerste keer stilgelegd. Er was geen geld meer om de fabrikanten van onderdelen te betalen. De Zweedse vakbonden eisen dat de salarissen uiterlijk vrijdag worden betaald. Gebeurt dat niet, dan kunnen ze het faillissement aanvragen. De defensievakbond VBMNOV vindt het jammer dat nog steeds niet duidelijk is welke kazernes door de bezuinigingen moeten worden gesloten. Minister Hillen kwam vandaag met een lijst met kazernes die dicht moeten, maar die is nog niet volledig. Voor 2012 zou er duidelijkheid zijn en voorzitter Jean Deby zegt dat zijn leden worstelen met de onzekerheid. Vandaag werd bekend dat kazernes in onder meer Den Haag, Uddel en Budel worden gesloten. Minister Hill moet een miljard euro bezuinigen en dat gaat gepaard met sluitingen en 6000 gedwongen ontslagen. De Amerikaanse telecomwaakhond heeft de miljardenovername in de VS geblokkeerd. Het bedrijf AT&T zou de Amerikaanse tak van T-Mobile overnemen, maar dat gaat niet door omdat de combinatie te groot zou worden. In Amerika zijn nu vier grote aanbieders van mobiele telefonie die samen 90% van de markt in handen hebben. AT&T wilde 39 miljard dollar betalen voor T-Mobile USA. Twente-aanvaller Brian Ruiz gaat naar Fulham, de Engelse club van trainer Martignol. Fulham betaalt 12 miljoen euro voor de Costa Ricaan. De club is een van de tegenstanders van Twente in de Europa League. En omdat Ruiz voor de tukkers in de voorronde van de Champions League heeft gespeeld, mag hij pas na de winterstop voor Fulham Europees voetbal spelen.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 You cry <laughs> Lieve luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben vanavond als gast Karina van der Muziek Welkom. Muziek Muziek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 Ik denk dat liefde het allerbelangrijkste is. Je kan natuurlijk ontzettend veel techniekjes leren en heel veel uh, trucjes. Maar ik ben ervan overtuigd dat als die liefde er niet bij is, dat dat gewoon uh, toch niet zo goed werkt. Dus um, ja, de intentie denk ik dat hij heel veel uh, meer doet dan dat we denken. Oké, okay. ja. En de naam, de Witte Roos? Ja, heel lang geleden was ik in contact met, ja, met een Sonia Bos. Daar hebben ze toen ook, was het een symbool, symbool met roos. En dat was een symbool voor universele liefde en transformatie van het lijden dacht ik, dat raakt me eigenlijk wel. En gaandeweg heeft veel meer te maken met dingen zoals Maria Magdalena. En toen hoorde ik van mensen die dan helder konden zien of channelen. Dat er toch de orde van de roze achter zat. En dat heb ik ook heel veel affiniteit mee met haar. En dacht ik, ja dat voelt heel goed. Ja dat draag ik echt wel mee in mijn hart. Dat je toch een roze op de borst staan. Ja bij, op mijn hart. Ja. Dat draag ik mee. Dus ik vond het heel mooi. Het is ook mijn logo. Dat, uh, dat staat hier. Dus, uh, ja, ik denk dat liefde wel de, ja, de inspiratie is. En ook ja, toch wel de enige weg, denk ik, voor uh, heling voor mensen. Ja, alles wat je met liefde doet, uh, het komt ook beter naar voren, denk ik. Ja, dat is ja. dat beetje dat nou, ik zinvol. Ik je kan jaar. allemaal leren om iets te doen. Maar als daar die liefde niet bij is, dan is het volgens mij maar half of minder als de helft.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 Ben ik gewoon gaan zoeken. Uh, om haar te helpen ja. om uh, op, de, op uh, alle verdrukking in te roeien. Van uh, dat onzin en zo. En de hele omgeving. Dus daar ja. snapte je niks van. Je, je gevoel heeft echt ja. gezegenvierd. Ja. Dat is mooi hè? Ja, echt. Ja, Niet bij steeds. de neer gaan zitten. Nee. Maar gewoon van hé, hey, hoe kan het uitzoeken. Ja. Enzovoort. En het is er allemaal wel. Heb je er kunnen helpen met uh... Ja, Ja, en daardoor ben ik natuurlijk allerlei dingen gaan, ben ik tegengekomen. En uh, ja is dus eigenlijk ben ik gaan groeien. En ik van, nou, ik ga pagremedisch leren. Want die had zij ook. Ja. En ja, zo wat is dat? Pagremedisch. Dat, uh, dat zijn remedies die je uh, mensen kunt geven. Om uh, ja, emotionele... Ja, gemoedstoestanden, zeg maar, toch te ondersteunen. Om daar gewoon weer positief, eh, zeg maar, als je heel bang bent, dat het die druppels je helpen van planten. Dat je weer eh, hoedig bent, of moediger wordt, of minder oh, ja. bang, zeg maar. Dus, dat klonk echt als een muziek. Uh, oh, ja, ik uh, dacht aan Bach. Ja, ja ik dacht aan ja, ja, Bach. Ja, ik dacht het aan van van dokter uh, Bach. het is al ja. 100 jaar, oh, meer dan oh, 100 oh, jaar. Oh, dochter, baan, ja, dat is het het zijn bloesemremedies. Niet te verwarren met etherische olie. Nee, dat is wat anders. Ja, anders meer met ja. Het water en ja. een paar druppeltjes. Ja, erop. ja. ja maar die, die is dat zijn druppeltjes die je inneemt. Dus ja. ja, je kunt ze innemen. Ik gebruik ze ook als toevoeging in de olie soms. Om gewoon tijdelijk lekker iemand mee in te wrijven. Het dus, dus oh, ja, is energetisch. Ja, dat is mooi. Maar was dat de enige... Uh, therapie, ja. hoe moet je het zeggen, met een remedie die je toepaste of in het begin? Er? Ja, ik ben ook begonnen met voetreflexmassage uh, en zo. Ja, ik denk uh, astrologie gaan doen, intuïtieve ontwikkeling en ja, gewoon veel meer op mijn gevoel, mijn intuïtie te gaan vertrouwen ook dat ik de juiste dingen inzet bij een consult. Oh, ja. Gewoon een beetje van dit en een beetje van dat en ja, heel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 Iemand een chronische klacht heeft, dan, ja, emotionele pijn. Ja. En dat slaat op je lichaam, want dat Absoluut. geeft je al aan ergens Absoluut. in jouw... Ja. Ja, jou, en, jou... ja, lichaam en geest is en geest één. één. Ja. Samen. Dus, en kan niet anders, die hè? Is dan, nee. Ja. Het is niet alleen maar het één. Het is allebei. Ja. Daar moet je het ook samen doen. Ja. Karina, um, je hebt muziek meegenomen. Ja. Um, zou je dat zelf iets over kunnen vertellen? Ja. Waarom je dat nummer meegenomen hebt? Ja. Nou, ik ben een heel emotioneel mens. Het, het raakt me heel erg. Het nummer uh, Het is een nummer van Rob de Nijs Bang uh, Nou, Ik heb dat herinnerd me aan mijn huwelijk Met deze man En uh, ja, ik ben nog ontzettend gelukkig Met hem uh, Ja, ik wil hem eigenlijk bedanken voor alles Wat hij gedaan heeft voor mij Mooi ja. Ik heb jou naast slaap je naast maar ik ben bang voor die Het Straks, nu zijn we weer terug met Inspiratie Radio. Um, ja, we hebben natuurlijk ook nog een hele mooie boekbespreking van Herman Hand. Uh, uh, sorry, ik ben een beetje geëmotioneerd ge door wat er net gebeurde. Dus ik was uh, even diep ademhalen. Maar Herman gaat nu een hele mooie boekbespreking houden. Dat ga ik doen. Ik heb uh, dit keer uh, niet een boek gelezen echt. Uh, vorige keer had ik Arthur Japin met de overgave. is me niet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 Uh, Met allemaal kleuren zie je in. Dat is wel heel, uh, heel mooi om dat zo te zien. Dus ja, en die, mooie... die platen die komen dus ook uit als een spel. Oh ja. Dus er komt, komt eerder als een, een soort tarotachtig iets van bij. Uh, deze dame die... Uh, het zijn goedinnenboeken, hè. Het is dus eigenlijk uit... Uh,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 hoe zeg je dat netjes, uh, ontvutseld van de mensen waar de krachtplaatsen op zijn. Uh.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 Still remember you and what we used to say so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 ja, Je kunt wel zeggen alternatieven voor, maar uh, wij, wij, zijn, ik wil, wij willen eigenlijk uh, complementair werk. Dus gewoon samenwerken met de regulieren. omdat ik van mening ben dat het gewoon, uh, gewoon goed werkt. Bedoel, we hebben allemaal onze expertise dus en uh, het gaat niet meer om de strijd van jij doet het niet goed of wij niet. Het gaat om gewoon: ik zou het eigenlijk heel fijn vinden als er meer samenwerking zou zijn. Want dan zouden we veel meer kunnen doen voor de mensen. Ja, ik vind de huidige medische wetenschap een beetje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 Ergens Het komt ergens vandaan. Ja, ja, ja. Dat, is, dat is zo mooi van jouw praktijk. Want uh, je, je bent echt een alleskunner op dat terrein. Dus als je dan oh. iemand masseert en je ziet een litteken. Oh, ja, een volkade. Ja. Dan weet je gelijk al van wie. Ja. Uh, je ja, kan ook op, ik op zin, reageren. je ja. ja. of... heel veel spierspanning hebben. Dan kun je bijna al vanuit de mensen dingen, nare dingen we meegemaakt. Ja. bijvoorbeeld. En dat, dat voel ik dan ook. En Dan, dan zet ik mijn craniosacraal... Uh,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 laten.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 Maar er ja. is het ook al een spanningsgevoel ja. natuurlijk. En dan, dan, daar kun je mensen ook natuurlijk heel goed mee helpen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 de picture, uh, picture Postcard from LA. Van uh, Josiah Kedison, uh, Dat is ook uh, ooit is gezongen door Jim. die daarop gaat lachen. Want, uh, ik weet. Jij, gaat, jij gaat nu een heel ander verhaal vertellen. <laughs> ja, dat komt. <laughs> ik, heb, ik heb je heerlijk in verwarring gebracht. Nee, dat helemaal niet hoor. Ja, maar dat, ja, dat is wel zo. Hoor. Ik ben wel benieuwd wat je gaat vertellen dan nu hoor. Nou, eigenlijk uh, uh, hebben we het over Jim. Want Jim heeft het ook gezongen toen. De, uh, met zo'n uh, popprogramma. Maar Jim is ook uh, de naam die wij gekozen hebben voor ons hondje. Omdat <lacht> <lacht> ons... Oh, <that's> on <lacht> ja, het geeft altijd weer uh, een hele connectie. Maar uh, ja, omdat uh, uh, Jim vond... Uh, um, onze dochter vond Jim zo leuk. Dus moest ons hondje ook zo eten. Maar laten we nu maar even gaan dromen over L.A. Het is heel ver weg, maar toch dichtbij. Star. She swears she's gonna make it, make it big someday. And she'll send me picture postcards from L.A. She's gone. uh -huh.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 Die komen ook wel bij mij. En dan, ja, ik merk toch dat, ja, massage is echt wel een heel belangrijk aspect in mijn werk. Ik, ik vind het heel fijn om, mensen, bij me, om echt contact te maken met mensen. dat kun je met, via lichaamswerk dus heel goed doen. En ik merk dat dat ontzettend uh, goed werkt. Ik, ik masseer al 23 jaar mensen. En elke keer vind ik het nog zo fijn om te doen. En dat het zoveel doet. Dat vind ik echt nog verbazing. Dan over jeet dat doet het nog veel voor iemand. Gewoon alleen maar ja, stressregulerend. Je maakt blijkbaar ook hormonen waar je... Gelukshormonen, dat je gewoon prettiger voelt. Ja als mensen zich prettiger voelen. Dan draag je de dingen ook anders. En ja, je kunt ook heel plaatselijk werken. en nou ja, burn een heel, een heel, kan heel erg zijn, en heel langdurig. Maar ik probeer echt dingen bij elkaar te zetten, dus dat is echt regelmatig massages, gewoon mensen ontspannen. Ik gebruik de remedie, ik test uit dat voor remedies mensen kunnen gebruiken daarbij, etherische olie die ze lekker vinden. En, ja, dat cranium gebruik ik er dus ja. altijd bij, gewoon van dus, het, is, het, is een, het is een optelsom. Als mensen komen met iets die jij probeert, dus gewoon iets te mixen. Dat je denkt, nou, dit is nu gewoon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 Er is iemand die komt met een zeg maar een, een probleem tussen aanhalingstekentjes. En uh, die, die komt bij jou en uh, dan ga je met hem praten. En, ja. Op, de, en dan komt er vanzelf uit van wat het probleem is. En je voelt gewoon van ja, deze een, ja. techniek moet ik toepassen. Ja.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 Zeg maar, ja. Ik ga ook niet pretenderen dat ik de oplossingen heb. Ik kan alleen zeggen, maar, ik wil het heel graag proberen met jou samen dingen te doen. En dat de, de behandelingen variëren wel. En is dat een lang traject over het algemeen? Of? Ja, ik vind ook mensen daar zelf ook vrij in zijn. Van. Ik overleg van jou, ik zou heel fijn willen om je eerste vier keer elke week te zien. Of wat is één keer in de week. Als mensen dat gewoon. Uh, ja, goed vind ik. Vind wel, ik ga het niet opleggen. Ik vind het wel fijn als mensen zelf ook, nou, dit wil ik aangaan. Hij uh, ja, zegt, nou, ik ga nooit beloven dat ik het op kan lossen. ik zeg, nou, ik vind het heel, heel fijn om te proberen en kijken hoe ver we mogen komen samen. En, uh, ja, kijken wat ja, er mag, hè. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Is, is er een techniek waar je je het fijnst bij voelt?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 ontspanning kunt brengen en ruimte kunt geven in het hoofd in het bekkengebied waar heel veel hè, dingen opgeslagen zitten en overal in het lichaam ja, dat is toch wel een hele mooie methode die ook op een moment komt in mijn leven dat ik echt steeds meer probeer in die overgaaf te komen en niet meer in het denken van nou, de controle ik denk nou, als ik het laat stromen dan gaat het ook goed. Hè? De controle geeft spanning en dus ook ja, spierspanning. Precies. Dat dus, ja, is voor vijfde mij vijfde. ook een proces. Ja. Ja, ja dat is mooi. heel mooi. Ja. Ja. Um, ja, je test ook vitamines. Ja, ik heb dat wel. Vitamine, mineralen. Van een bepaald merk dat ik daar dus gewoon supplementen van heb. In een testdoos. Dus ik bied het wel eens aan. Zullen dus eens kijken wat, of je nog iets erbij moet hebben? Want ik ben ook aangesloten bij een beroepsgroep. Ja, die eist ook een aantal uh, dat je meerdere werkvormen hebt. En ik adviseer mensen dan, maar als ik vind dat ze doorgestuurd moeten worden, dan gaan ze, stuur ze naar een specialist. Oké, okay, dus een is gewoon een onderdeel uit het Een onderdeel project. uit het verhaal. Ja. Je hebt een uh, muziekstukje meegenomen. Ja. Uh, nou, ik, ik vind het heel lang, heb, ik al een prachtig stuk muziek is dus van Alan Parsons Project. Het is Old and Wise. En, ja, ik, het heeft me al geraakt, omdat ik het hier in de kathedraal van Harlem heb gehoord. Bij een graven is heb echt ontzettend gehuild. Gewoon alleen maar zo geraakt werd door die muziek. En later dacht ik, ja, ik, als ik dan la, hij zingt over uh, I mean I'm Old and Wise. Dan denk ik ja, ik hoop echt dat ik later een oude wijze vrouw mag worden. En, uh, nou, ik denk, het is gewoon een mooi nummer. Dus. Als ik je zo zie, denk ik dat dat ook heel goed. Ja, Daar, ja, dankjewel. <laughs>